Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Komen er meer raketaanvallen op Oekraïne de komende dagen? President Zelensky zegt dat de luchtverdediging van Oekraïne nu de topprio van het leger is. De hoofdstad Kiev werd vanochtend voor het eerst sinds maanden aangevallen door Rusland. Enkele raketten kwamen neer, maar een hoop werden er onderschept, vertelt onze verslaggever daar. Vanmiddag zaten we weer in een schuilkelder, hoor je een paar van die hele droge knallen. Nou, dat waren duidelijk het, het, het Oekraïnse luchtafweer dat dan in actie was van de van ...van de 70 raketten is de helft uh, neergehaald. Met andere woorden, die, helft, die andere helft is neergekomen. In het hele land zijn minstens 11 mensen omgekomen... ...en meer dan 60 mensen gewond geraakt. Poetin zegt dat de raketaanvallen een reactie zijn... ...op de explosie op de Krimbrug van afgelopen weekend. De Gomarus-school in Gorkum is met oud-leerlingen in gesprek... ...over een financiële vergoeding, schrijft NRC. Leerlingen werden door de christelijke school gedwongen... ...om uit de kast te komen naar hun ouders. De school werd eerder aangeklaagd, maar hoeft niet... voor de rechter te komen omdat het beleid zou zijn veranderd. En een bijzonder oplichtingsverhaal. Een man deed zich voor als een Russische astronaut... ...en zei dat hij geld nodig had om met een raket terug naar de aarde te keren. Hij kwam in contact met een vrouw van 65 uit Japan via Instagram... ...en zei dat hij met haar wilde trouwen als hij terug op aarde was. De vrouw maakte stap voor stap omgerekend zo'n 31.000 euro over naar de man... ...maar na vijf stortingen kreeg ze toch argwaan en deed ze aangifte. Hij sleept de kampioentitel zo'n beetje elk jaar binnen. Martijn Dikman uit Luttenberg in Overijssel heeft voor de derde keer het NK klompenmaker gewonnen. Oeh, de winnende klomp. Ja, die staat daar. Nou, de, deze kampioensklompen heb ik toch wel zes, uh, zeventien uurtjes mee bezig. Uh, ja, maar dan moet je hem ook perfect hebben. Hè. Dus dat, dat ga je ook hecht, nou ja, op de kleinste details ga je naar letten natuurlijk. De eerste prijs mocht hij alleen niet mee naar huis nemen. Hij kreeg een zilveren effer. Dat is een stuk gereedschap om een klomp mee te maken... Die is alleen zo kostbaar dat hij er alleen mee op de foto mocht. Het weer in de loop van de avond steeds minder regen. Het koelt flink af vannacht tot wel 2 graden landinwaarts. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 15 of 16 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Heel kost gekost, vrienden. Sonicwip, ze komen uit Nijmegen. En dit is de laatste single die ze hebben gedropt. Rain, welkom in het laatste uur van deze Alternative FM... waar we hopelijk straks gaan praten met Merlijn Breedland. En inmiddels krijg ik het bericht dat hij uh, het inderdaad uh, allemaal in, uh, in orde heeft... Ik heb net even een app gestuurd, dus dat is een pak van mijn hart. Dat gaat, gaat wellicht de goede kant op. Straks om half tien gaan we praten over de EP van Dorpstraat 3. Die ze nog niet zo lang geleden hebben uitgebracht. Dus daar gaan we het straks over hebben. Maar we hebben natuurlijk ook nog werk van Merel van de Keer van Ghost in the Storm. En dit is een ander nummer wat op die EP staat. Het nummer dat heet Phoenix. will rock Voorschot op Halloween, de Halloween-song Golden Palace, uh, de laatste verschenen single van ze. En daarvoor hoorde je Phoenix, een instrumentaal nummer van, Merel van de van der Keer. Ik hoef ik ik niks te bos... zeggen. Ze ziet iets, zegt wat er mis is. Als de feminist die ze is, wordt haar woord vaak betwist. Dat ze niet lacht, betekent niet dat ze zuur is. Omringd door een muur is puur, is zij. Als zij niet lacht, is het niet wegens woede, maar is het onmacht. Ik ben niet boos van teleurgesteld. Ik ben niet boos van teleurgesteld. Hé, hey, ik ben niet boos van teleurgesteld. Ik ben niet boos van teleurgesteld. Uh. Het is slechter dan je had voorgesteld. Kiek geworteld en dat zegt ze zelf. Hey, ik ben niet boos met teleurgesteld Ik ben niet boos met teleurgesteld ben niet boos. Ik ben niet boos. Ik ben niet boos, Ik ben niet boos Ik ben niet boos. Ik ben niet boos. Ik ben niet. Boos, ik ben Sinds en boos. En het gevoel zit diep. gegrond als wortels. De wind werd gezaaid en de storm wordt geoost. Het patriarchaat, Is een plant die onder de zaait. Overvoekert het gras. Tot het groen wordt gemaaid. Hey, en hier, laat de teugels maar vieren. Ik ben niet boos, ik ben aan het tuinlieden. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Zij zei: Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Tegen mij, het is slechter dan je had voorgesteld. Diep geworteld in het zegt zelf. Hey, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos. Zu rekeningen naar de verzekering. Veel formulieren wordt er steeds beter een handtekening. Hier, daar waar vul alles volledig in. Goede vergoedingen, vergoedens en met tegenzin Stuur en naar de verzekering Vul formulieren, wordt steeds beter in aan Hier, daar waar, vul alles volledig in Goede vergoedingen, vergoedens en met tegenzin De kast, de Mercedes en het glas Kosten maar dubbeltjes, geen bubbeltjes in pad Eventje goedkoop levendje. Of straatrank drinken uit een bekertje, dat tekentje Geen halve liter, geen café's en een tekentje En je rekent je rek maar die 9 tot 5 Kost je leven en tijd, tegen die tijd bezig 7 en 5, 7 en 5. De rekeningen naar de verzekering? Vul formulieren wordt er steeds beter in dan tekening. Hier daar Vul alles volledig in. Goede vergoedingen voor en met tegenzin. Sinds rekeningen naar de verzekering. Vul formulieren wordt steeds beter in dan tekening. Hier daar Vul alles volledig in. Goede vergoedingen vergoedens en met tegenzin. Rekeningen, rekeningen, rekeningen. Ik heb zelf een rekening Rekeningen, rekeningen, rekeningen, rekeningen, rekeningen Oké, oké, oké Ik ben geen held, misschien een anti-held Ik ben er slecht mee, maar ik heb ook een zwak voor geld Hoe kan het ook anders? Mijn leven is veranderd In één klap van jong naar jong, volwassen, dat is lastig pak een carrière binnen het bedrijfsleven. Kom nu wat barrières tegen, maar ik blijf streven. Hoe kan het ook anders? Het is één grote red race voor money. Wat dat betreft zijn we nog nooit zo trap geweest. Met betalingen hou ik geen rekening. Met vooraanstaande plaats, kaak even evenmin. Jij ja, leuk jouw wereldbeeld, maar daar ga ik tegenin. We zijn die jonge honden. houdt oude wereld plaatsen we nieuw leven in. En dit is de droom van de nieuwe Garden Leef jij je eigen droom of leef je iemand anders? Dit zijn raps zonder geld en zonder papier en zonder plaatje. Wat dat betreft ik de naakte Waarheid. Ik word een zzp'er zonder verzekering Ik heb geen pensioen tegen beter weten in En ik kom staan in je theater en ik breng je cabaret Voor hetzelfde geld word ik miljonair En fuck it Misschien ga ik geen geld verdienen, maar ik leef de droom Tenminste mijn droom zoals het hoort Misschien komen rekeningen binnen Dan moet ik wat verzinnen en gaan improviseren, maar whatever man Stuur rekeningen naar de verzekering Veel formulieren wordt er steeds Beter in hand tekening, hier daar waar Vul alles volledig in Goede vergoedingen, vergoeden ze met tegenzin Stuur rekeningen naar de verzekering Veel formulieren wordt er steeds Beter in hand tekening, hier daar waar ik wil alles volledig in Goede vergoed is er meteen gezin Rimpels heb ik straat, van die hippe wat. Is het hippere en daadje? Check een zijn als een haard, want ik rip het apart Schat lekker likken in wat. water, ze lijkt op een dikkere pad Een soort onderontwikkelde kikker Met een voetje ja. had ingewikkeld gevat Soms een tikkeltje hard maar geen ritme op van een dikke in een krap Willen ze pikken? Rikke is ze dat Dikke en een tap ha. Ook weer in datzelfde uh, programma van uh, afgelopen maandagavond uh, van collega Roy de Smet. Bij de lokale omroep volendam medam En Roy uh, heeft uh, deze mannen ontmoet toen hij zelf deelnemer was in de Waterland Popprijs van het afgelopen jaar. Want Kompas was een van de deelnemers samen met uh, bijvoorbeeld Kuba. En uh, deze maat die, uh, ben ik later nog uh, tegengekomen. Begin dit jaar uh, toen had uh, de Rob Agda Award ook een Night Edition... en daar dook diezelfde Cuba op. Zelfde deelnemer, mededeelnemer als deze mannen van Kompas... aan het Waterland Popprijs. Um, Babs hoorde de ervoor met Benny Boos. staat uh, trouwens uh, bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland... als ik die pet dan toch nog een keer op uh, zit. Ook nog een heel interview wat Carlijn Ruimakers uh, heeft uh, gehad... met uh, Babs over haar werk en over allerlei andere zaken. Dus dat moet je dan maar even nakijken... Ook nieuw is deze single. En we zullen binnenkort hem ook telefonisch in de uitzending krijgen. Want morgen komt hij uit. Het is van een jong talent, pop-talent wel te verstaan. Jaco Volkon en zijn nieuwe single heet Jealous. Your step. There's still pieces of my heart on the floor. You just left them there and I'm not sure. Fix it anymore I don't want my heart On the floor Heart on the floor Everybody else Seems to find love in a minute but I can't help myself I can't help myself From being jealous When all my friends are out tonight And I'm at home just being jealous I played that stupid song you like it hurts so much But I just let it ...die terug te vinden is op bijgeloof in de lage landen van Dorpstraat 3. Hier ver vandaan. En uh, het uh, is niet zomaar dat we dit uh, draaien. Want we hebben ook een van uh, de mensen van Dorpstraat 3 aan de telefoon. Dat is uh, Merlijn Breedland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, jij bent toch, uh, vind ik, een beetje een muzikale duizendpoot, uh, zo langzamerhand aan het worden. Uh, want ik, ik heb je uh, ooit getroffen in twee rollen. Eén uh, in Tender Chunks with Gravy. Dat is uh, onder andere ook dit verhaal, Dorpstraat 3. En Tony ja. Clifton. Ja. Ja, um, toch weer even terug naar uh, Dorfstraat 3. Hadden die jongens uh, daar ook meteen zin in om dit, uh, dit te doen toen je dat uh, had ontvouwd? Van wat je wilde? Uh, nou, ik ben, dit, ik ben dit in mijn eentje uiterst in. Ik heb deze liedjes, uh, deze vijf in ieder geval, in mijn eentje gemaakt. Juist. Ja. Rondom. Uh, ...om een nabij avondkloktijd. Ja. En ik heb die, de heren van Tender Chunks Gravy er pas bij gevraagd... ...op het moment dat het eerste, het eerste echte optreden in, uh, ten sprake kwam. Ja. Daarvoor was het eigenlijk nog een soort van thuisprojectje. En uh, maar die waren allemaal best wel enthousiast... ...of ja. dat nou uh, ook kwam omdat er voor de rest niet zo heel veel op te treden viel... ...of dat dat er niet zoveel mee te maken had. Dat we, ja. Maar ze zitten er in ieder geval allemaal nog steeds bij, dus dan... Uh... Ja, dan, moet het, dan moeten ze het wel naar hun zin hebben, denk ik, want anders doen ze het ja, dat niet. Denk ik ook, dat <laughs> denk ik ook. Ja, en nou, je zegt het al, hè, want uh, de aanleiding was uh, de avondklok. Dat heb je, ja, uh, in de hoedanigheid uh, van mijn uh, rol als redacteur bij 3 voor 12 Noord-Holland... kwam dat verhaal uh, uh, vaak uh, naar buiten, maar zit uh, dit... Ja, uh, de avondklok. Maar zat je dan toen meteen na te denken... hoe het dan vroeger uh, ging? En is dat uh, meteen ook het aanknopingspunt... van het hele verhaal Dorpstra 3? Nee, het, uh, ik weet niet. Het kan... Ik heb best wel veel dingen geprobeerd... Doen wat ik, van wat ik in mijn eentje thuis kon doen. Hm. En dus er zijn ook gewoon best wel veel liedjes... op een uh, ongebruikt, op een harde schijf beland... die wel als in hun een in hun een eenheid wel leuk waren om te maken... maar waar ik geen zin had... om uh, per se mee verder te gaan... en dat ik met Dorpstad 3... Ik weet, ik weet ook niet... Waar, de, heel erg, waar het vandaan kwam... want die foto... die familiefoto van mij... van 100, 115 jaar oud... die heb ik pas... daar kwam ik pas op... nadat de eerste twee liedjes... drie liedjes al gemaakt waren. Ja, Zo uh, uh, uh, uh, so is het een beetje gegaan. Zo so is het eigenlijk ontstaan. Ja. Ja. Uh, maar uh, heeft het ook echt een, uh, een, een bepaalde betekenis, uh, dit, uh, dit hele verhaal? Met, uh, met de bijgeloof in de lage landen? Nee, dit is toch wel. Um, dat is er later pas. Ik, dit, het liedje De Priester was al af. Ja. En hoe lang was al af voordat dat erbij kwam? Ja. Het, het, er was geen. Totaal in mijn hoofd, waarmee ik begon. Het heeft zich allemaal een beetje zo over de tijd van een half jaar, drie kwart jaar, stukje voor stukje bij elkaar gekomen. Ja. Ik was nooit voordat ik aan alles begon één visie. Nee, oké, okay, maar uh, zo zien wij dat dan, hè? Als uh, muziekredacteuren zien dat wel zo. Maar goed, uh, je, het is natuurlijk iets. Het ligt ja, iets het anders. Is goed. Dan is het goed gelukt. Dan ben ik goed <laughs> geweest met boetseren. Dan heb ik het leuk bij elkaar geplakt. ja, ai, ai, is, ja. Um... Ja, uh, want uh, ja, zo ken ik je ook het, uh, het beste. Hè? Want ik bedoel, uh, je, je bent niet uh, uh, voor één gat te, te vangen. En ook uh, echt uh, <laughs> wel lastig in, in een hokje te stoppen. Maar uh, zo ben jij nou eenmaal, denk ik, uh, wat, wat, wat ja, dat is. gaat. Uh, is dit, dit, dit is ook weer een hele andere richting, een muzikale richting. Tony Clifton was uh, uh, een uh, ja. beetje ram en stamwerk. Maar dit uh, is uh, te duidelijk uh, synth synthesizers en een hele donkere kant. Een uh, beetje new wave maar zit er ook uh, doorheen. Ja. ja. Um, hoe, ben je op die, hoe ben je daarop uh, gekomen dan? Om dit geluid erbij uh, te gebruiken. Bij te, bij te gebruiken. Nou, ja, Dat is muziek die ik wel al langer leuk vind. Zo Klaus Johan Grobe een mm -hmm. Duitse, Duitse New Wave-gast die ik al heel lang heel vet vind. En Groudson en zo, als je dan gewoon de wat oudere muziek erbij pakt. Mm -hmm. Maar dat zijn dan dingen die ik wel luister, maar die dan in de Tony Clift niet heel erg terechtkomen. Omdat dat gewoon ook wel een wat vrolijkere, energiekere show is. En ja. dan, zo zijn er, zo zijn er. En dat vond ik met dorpstraat juist leuk om gewoon een keertje zoveel mogelijk dingen die ik heel leuk vind, kijken wat ermee gebeurt. Als dus je het in een, uh, in een potje gooit en het gaat roeren. Want die Nederlandse teksten zitten sommige zinnen die wel heel veel. Uh, ...heel erg uit nederbiedliedjes uit de jaren zestig ja, ja. komen. Ja. Veel van die melodielijnen die komen dan weer uh, heel erg uit de Turkse muziek uit de jaren zeventig. Ja. Dus zo heb ik... Want dat, dat gebeurt wat minder snel als je gewoon met uh, vier man met gitaren en een drumstel... ...in een oefenruimte bij elkaar komt. Ja. Dan ga je wat minder snel... Een beetje overal dingetjes vandaan plukken, dus dat vond ik hierbij ook wel heel leuk. Ja, want het uh, gebruik van die synthesizers, die zitten er, uh, of keyboards, hoe je het maar noemen wilt, maar het zit er wel ja. uh, veel vet uh, do doorheen bij jullie. Ja, ja, heel erg. Ja. Ik wilde juist, um, want ik schreef hiervoor alles altijd op gitaar hm. en daar wilde ik ook, ook gewoon om te kijken of ik het kon. En uh, wilde ik gewoon een keertje kijken hoe, ga, hoe erg beïnvloedt het gebruiken van een ander instrument het schrijven van de liedjes. Dus deze liedjes zijn dan allemaal bijna op uh, keyboards geschreven mm -hmm. en op synthesizers. En... Ja, en hoe erg beïnvloedt de taal waarin je zingt, je muziek? Ja. Dat zijn dingen wat ik leuk vond om uit te zoeken, omdat gewoon de bandjes waarin ik Tony Clifton en Tender Chunks waren gewoon niet echt veel aan het repeteren. Dus dan heb je ook de tijd om dat soort dingen. Ja, wat nou als ik dit een keertje probeer, wat doet dat dan met de muziek die ik maak? Ja. Je? Heb je dan hm. nou ook meer tijd voor? Ja. Even over de EP die inmiddels afgeleverd is door jullie. Ja. Ja, hoe zijn de reacties erop geweest? Ja, want wij, en dan zet ik weer die pet van Redacteur van 3 voor 12 maar eventjes op van Noord-Holland. Maar ja, aan ons heeft het niet gelegen, maar is er nog verder wat mee gebeurd? Wij, ik hoor heel veel uh, positieve reacties. We hebben afgelopen vrijdag um, hebben hem, hebben hem gepresenteerd in Amsterdam in de garage in Noord. En um, die, uh, die was helemaal stamvol. Dus wat dat betreft dat, uh, dat had iedereen er wel zin in. We hebben bijna 400 man binnen gehad. Dus dat ging super. Ja. En mensen, ik heb nog nooit zo erg gehad dat mensen gewoon een EP die pas twee weken uitkwam. En er waren zoveel mensen alle teksten mee aan het zingen. Ik stond echt... Uh, <laughs> Ja, ik zat wel met mijn hoofd in de wolken naar die show. Dat ja, dat ja, dat geloof ik graag. Want uh, ja, uh, ik, ik zit er zelf ook uh, in, uh, in dat hele opzicht. Maar uh, als ik uh, de EP, want ik heb hem ook al uh, een paar keer beluisterd... Uh, het, it, het is alsof je het gewoon het verleden ook gewoon aan kan raken. Zeker ook over het beeld wat je, wat je naar buiten doet. Die, met die foto's uit het verleden. Da, dan, dan zie ik ook ja. echt uh, hoe het vroeger was, een beetje dat, dat leven. Dus in, in, dat, in dat opzicht uh, zijn jullie daar helemaal in geslaagd. Ja. Ja, nou, dat, dat is het compliment wat ik jullie wil maken in, uh, in dat ik opzicht. Wil. Ja, wel. Um, ja. Nou ja, dan is... Uh, kijk, als er dan een, uh, al één optreden is geweest. Maar staan er dan uh, toch nog wat meer optredens dan in er, de planning? Er staan er, ze er, staan er zeker... Uh, ik heb ze niet allemaal uit mijn hoofd. Maar de komende paar maanden zeker uh, bijna elk weekend wel één. Ja. Mm -hmm. En, en is het dan uh, toch de bedoeling dat jullie uh, wat voor langere tijd ook met dit verhaal doorgaan? Of uh, is het uh, dan weer even op jouw persoonlijke afvragen uh, van... ja, uh, ik weet ook niet meer uh, wat ik precies over een, uh, een tijdje ga doen... en misschien vind ik dan weer andere muziek interessant? Ik vind, ik vind, dit, nu nog steeds, ik vind dit nu nog steeds helemaal te gek. Ik, ja. uh, er is al een tweede EP um, ah. ja. in de werk. Ja. Die, is, um, die wordt op het moment gemixt... Hm? Die is. Uh, gaat, gaat lichtelijk. Het, het, is, het is niet precies hetzelfde, maar het zit wel. Uh, qua taal en uh, instrumentatie is het. Uh, het is een duidelijk vervolg. Laten we daarop houden. dus er komt nog een vervolg op bijgeloof in de Lage Landen. Maar dat, ja, uh, ja, zeker. Ja. Um, nou, uh, nog één ding, Merlijn. Want uh, ja. zitten jullie ook op de socials? Ja. Waar kunnen ze jullie vinden? Eigenlijk op een moment alleen op Instagram. Bewust Met... voor gekozen. Ja, drie. Is dat... um, ja, eigenlijk meer omdat ik de rest persoonlijk ook niet echt meer gebruik is. <laughs> is dit, is dit weer gewoon een vervolg geweest? Het was. Dus, um... Uh, uh, uh, op Instagram uh, in ieder geval. Ja. Ja, oké. Okay. En op Spotify natuurlijk om de muziek uh, ja. te vinden. Ja. En, uh, en, en, uh, ja, zeker. Helemaal goed. Um, dan gaan we nog een track uh, draaien van Bijgeloof in de Laaglanden. Uh, Hier dus voor de laatste keer. hebben ze een album-release party, deze band, in het jongerencentrum complex En daar zal waarschijnlijk ook uh, dit nummer uh, gespeeld worden. I Stand My Ground van T-Rex, komt uh, uit Alkmaar. En daarvoor hoorde je Dorfstraat 3 met, voor de laatste keer, en die uh, band die komt uit Velzen, dus uh, allemaal uh, hier uit de regio. Dat geldt niet voor de band die op dit moment een beetje klaar staat om gedraaid te worden. Want ook daar loopt het, het rafelrandje van Nederland mee weg. Dan heb ik het over de band van Bas van Splunder. En Sarah is de andere kant van, van de, de Eruption artistiek En hun nieuwe single, of hun laatste verschenen single, heet Icon. Ja, dat waren ze. Lorem Ipsum met uh, Sangouli. Uh, of Sangulé, hoe je het maar noemen wilt. Uh, daarvoor voor je Eruption Artistiek. En over die uh, Lorem Ipsum uh, gesproken. Het is altijd een beetje bijna standaard aan het worden. Dat het de laatste 10 minuten meestal uh, uitvallend dan komt. Dus ook nie niet anders vandaag. Um, Lorem Ipsum uh, is, uh, zoals gezegd, uh, bezig weer met, een, uh, met nieuw materiaal. En ze hebben dat ook nog niet zo lang geleden laten horen bij het Single Festival. En dat is een festival in Edam. Uh, dat is, uh, daar spelen uh, ook de plaatselijke uh, of lokale uh, muzikanten. Nou, daar hebben ze wel een handje van, daar uh, in die buurt van Edam. Want het meeste komt dan toch weer uit Volendam. Jacob die Edward heeft er ook nog uh, uh, daar staan optreden. Loes, Fabienne. Uh, daar zullen we toch uh, vandaag of morgen eens een keer wat uh, meer over. Uh, laten horen, want uh, we willen daar toch uh, wat meer mee doen. En uh, dat was natuurlijk ook het Lorem Ipsum. Nou, standaard is dan ook de afsluiting. En die is van Francis Aldenblik, Sunshine State, ik hoop je volgende week weer te spreken. Dag!